Vijf uur. De Radio 1 Sportshow. Dus Bruxella Carrasso en Tom van Heck. In dit uur een heleboel en natuurlijk ook de klaaglijn. En nu hoort de ontknoping in de spannende derde etappe naar Boulogne-sur-Mer. Nog zo'n 15 kilometer, heuveltje op, heuveltje af. Nu eerst het NOS-nieuws met Mark Visser.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 In toelichting op hun vertrek hekelde Hernandez en Kortenhoeven de solistische manier van optreden van Wilders. Ze zeggen dat hij met niemand rekening houdt... en dat ze hun mening niet mochten geven, kamerlid Kortenhoeven. De kanttekeningen die ik maakte over de haalbaarheid en legitimiteit... van enkele volstrekt idiote voorstellen... op het gebied van buitenlandse zaken en defensie... werden door de voorzitter van tafel geveegd. Wilders zei mij daarover niet, mo niet zo moeilijk te doen... want zeker de helft van het programma was volgens hem toch niet uitvoerbaar...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 In het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staat dat tijdsdruk een rol heeft gespeeld, maar dat wordt door de bouwcombinatie ontkend. Henk Pluimers van de bouwcombinatie. Wij we hebben een planning gemaakt die realistisch is en was, waar de veiligheid goed in geborgen is. En volgens die planning wij, zijn wij te werk gegaan. Door het instorten van het dak vorig jaar juli kwamen twee bouwvakkers om het leven. Er raakten negen mensen gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de zaak.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 Nederland heeft bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin... twee testdoestellen besteld. Het eerste is onlangs afgekomen. Vervanging van de F-16 is al jaren een hete hangijzer. De ramingen over de kosten zijn al een paar keer bijgesteld... en de bouw is verschillende keren vertraagd. Donderdag praat de Kamer erover.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 Shell was eigenaar van de fabriek tot 1995 en verkocht hem toen aan een Amerikaans bedrijf. In 2000 kocht BASF de fabriek en volgens het chemiebedrijf is Shell verantwoordelijk voor de vervuiling. Zowel BASF als Shell gaat in hoger beroep en in de tussentijd proberen de bedrijven onderling en met de benadeelden een schikking te treffen. Bij de Britse bank Barclays is opnieuw een topman opgestapt. Het is Jerry Mercier die als chef operating officer... de dagelijkse leiding heeft bij de bank. En hij is de derde topman in twee dagen die vertrekt bij Barclays. Eerder vandaag werd duidelijk dat bestuursvoorzitter Bob Diamond vertrekt. En gisteren ruimde de voorzitter van de Raad van Commissaris al het veld. Politieke en publieke druk op Barclays liep de afgelopen dagen op. Barclays zou hebben gesjoemeld met een rentepercentage... waartegen banken geld aan elkaar lenen. Dan het weer, vanavond meer opklaringen en kans op een bui, die wordt minder. Morgen wordt het 23 graden op de Wadden tot ongeveer 27 graden in het oosten. Maar wel kunnen er enkele stevige buien ontstaan. AWB Verkeersinformatie, 25 files, zo'n 70 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Er zijn maar weinig bijzonderheden. De meeste vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda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 Keen is helemaal terug met het schitterende album Strange Land. Strange Land van Keen. Strangeland van Keen koop je nu tijdelijk voor maar 12,99 bij bol.com. Dit is de Radio 1 Portion met Tom Van Tack en Lucella Carasso. Zes, zes minuten over vijf. De onrust binnen de PVV bespreken we na de finish van de derde etappe. Want het belooft en het is een hele mooie finale. De laatste keer dat wij jou hoorden, Gio Lippens lagen nog vier man aan kop. Is er nog wat van het groepje over? Ja, er zijn er nog twee over van het groepje. Maar de voorsprong is niet groot hoor. 36 seconden, Morkov en Grifko zijn de enige twee die nog over zijn van die aanvankelijke kopgroep. En daarachter wordt verschrikkelijk hard gereden. Ik moet de fans van Ryder Hesjedal trouwens, uh, die moet ik geruststellen. Want ik dacht even dat hij in die tweede grote groep zat. De winnaar van de Giro uit Canada komt hij. Maar hij zit gewoon in het peloton, want ik zag hem daar zojuist rijden. Net als al die andere grote namen. De klassementsrenners zitten allemaal voorin. Net als onze Nederlandse klassementshopen. Maar wat wordt er hard gereden en wat is die finale tumultueus? Het is een heel interessante finale ook. Met, zoals je daar net heel mooi kon zien een klim van vierde categorie waarin dat kopgroepje dus uit elkaar spatte. Het was een soort bospaadje bijna omhoog. Wel asfalt maar allemaal bomen eromheen en heel smal. En daar reden de sterke Griefko en Morkov weg bij Minaar en Peres. En daar Bleven er dus nog twee leiders over. Vervolgens een soort, echt waar, snel afrit, donderend hard naar beneden met z'n tweeën, dus. en dan vervolgens weer omhoog, vierde categorie, en dan weer zo'n afdaling, en dan zometeen een klim van derde categorie. Kortom, Bart Voskamp heeft groot gelijk als hij dit een mini Amstel Gold race noemt. Voskamp, een mini Amstel Race, wenden, keren, draaien. Dit is alles. Want jij vindt dit mooi, hè? merk ik. Jij zei net dat ja. je het anders een keer wel op een snelweg gaat fietsen. Hè? Ja, natuurlijk. Hier, hier gebeurt wat. En uh, door die klimmetjes uh, valt dus er zo'n kopgroep uit elkaar, die anders gewoon bij elkaar uh, fietst. En je moet zeggen, kijk, met twee man hou je het natuurlijk wel langer vol op zulke wegen als op een, een brede snelweg. Dus uh, ze zullen er wel tegen moeten rijden. Maar goed, het is nog 10 kilometer en met uh, deze voorsprong verwacht ik straks op die ene laatste klim, dus de, de klim voor de finish, dat ze ze wel kunnen pakken en dat we dan misschien nog een keer een, een mooie uitlooppoging kunnen zien. Mogen we dan wel een hoedje afnemen voor meneer Glifko vandaag? Ja, die is uh, flink aan het geven. Die rijdt een mooie versnelling in de rond en het lijkt er niet op dat hij echt stilvalt. En Morkov zit nu in zijn wiel. Uh, gisteren deed Morkov niet zoveel, hij ging ook mee met de kopgroep, maar deed niet zoveel. Hoe doet hij dat vandaag, vind je? Ja, nu doet hij het goed. Kijk, nu kan hij gewoon doorrijden. En natuurlijk worden ze gepakt. En dat, dat, dat verwacht hij denk ik zelf ook wel. Maar gisteren heeft hij natuurlijk zijn benen gespaard om vandaag die punten te pakken. Dus ja, intelligent gereden gisteren. Ja, die, de bolletjestrui heeft hij. Is dit een serieuze kandidaat voor de bolletjestrui uh, nee, aan het eind van de Tour? Nee hoor. Die, voor, de, voor de komende dagen nog zeker. Omdat het uh, alleen nog maar of vlak is of hele kleine klimmetjes. Daar uh, pakken ze hem niet zo snel meer terug. Dus uh, die, die pakt zijn mooi zijn publiciteit in de eerste helft van de Tour vooraan het peloton. Om wat daar van over is zien we vaak sprintersploegen. Nu rijden we eigenlijk gewoon de hele sterke ploegen met de hele sterke kopmannen zo hard mogelijk door. Hè? Ja, we, BMC die komt ook natuurlijk al naar voren. Uh, Evans die mag geen tijd verliezen. en uh, ja, Zo doet iedereen zijn dingetje. Dus uh, er is niemand die echt zeg maar, de sprint aan het aantrekken is. Alhoewel ik denk dat Likigas de meeste, de meeste rechten heeft om, uh, om hier op kop te gaan rijden om van zijn kan de, de sprint aan te trekken. Dus dat kunnen we misschien het leidende treintje gaan noemen. Maar ze rijden daar links en rechts af en toe wel omheen. Want nog even voor de goede orde als we met deze groep, zover we het weten, want we weten natuurlijk niet alles, maar er zijn een aantal mensen kwijt, dan is Zagan weer gewoon de hoofdkandidaat? Ja, die heeft in, in, uh, in de laatste weken heeft hij ongeveer alles gewonnen wat er te, te winnen valt. En die jongen, die is, dat hebben we gezien eergisteren, in de sprint bergop is die gewoon uh, onklopbaar. Dus ja, uh, alle recht om uh, te gaan denken dat uh, Sagan hier wel voor de etappenzegen gaat. Maar we hopen natuurlijk al op, allemaal op een verrassing. Terwijl er veel mensen zijn die zeggen, die Sagan die is al sinds februari aan het koersen. Die heeft een veel te zwaar seizoen, maar hij, hij tart eigenlijk alle, alle wetten geloof ik op, met zijn 22 jaar. Ja, je, ze kunnen natuurlijk het hele jaar wel uh, presteren wat een kunst is. Dat doet Wiggins ook. Maar vergeet niet, ze hebben tussendoor af en toe ook nog wel wat weken wat, even wat rust. Maar uh, om het gewoon continu op pijl te houden. En af en toe een klein beetje rust te pakken. En toch weer in vorm te raken. Ja, dat is wel een kunst. Groot talent. We gaan weer naar uh, Joris en Gio. Hoe vergroot is de voorsprong nog, Gio? 21 seconden maar. En dan heb ik het over het uh, verschil tussen de twee koplopers... en het peloton dat daar vlak achter rijdt. Want er achter rijdt ook nog een groepje met die Garmin-mannen. Met Daniel Martin, Christian van der Velde, Tom Daniels. Want het zijn allemaal geen misselijke rijders. En daar rijdt weer een grote groep. Met uh, Thomas Verklea, met lieve Westra daarbij. Met Tom Velers, Ranshaw, Cavendish. De sprinters met name. En Westra, dat is jammer, die zitten dan... Uh, op achterstand. Die achterstand is ook behoorlijk groot. Maar het peloton komt dichter en dichterbij. En ze kunnen die mannen daar vooraan ruiken. En dan is het de grote vraag, Joris. Is het nog droog in die finale? Het is echt fantastisch om te zien hoe die twee vooraan maar stand houden. Wat zijn ze sterk. Het zijn mannen van staal. Morkov en Grifko. Een Deen en een Oekraïner. Ja, Oekraïne. Denemarken, het doet me een beetje denken aan de koude start van deze sportzomer. En om het allemaal nog extra naar geestig te maken, is het gaan regenen nu. Alsof de wekker erop afgesteld is. Alsof het nu moest. Op weg naar die klim van derde categorie. Waarop de strijd zo gaat openbarsten. Is het echt flink begonnen met toch aardig te regenen. Gio Lippens. Jazeker, want uh, ik zie nu dat uh, de, de koploper uh, Grifko dat wegrijdt bij Morkov. En dat hij op dat hele steile stuk... Ja, dan zie je gewoon dat Morkov toch geen echte klimmer van huis uit is hoor. Ook al heeft hij die bolletrui... Hij heeft gewoon slim gereden in de eerste drie dagen van deze Tour de France. Puntjes gesprokkeld. Vandaag ook weer voldoende om straks die bolletjestrui weer te mogen aanpakken. Maar hij wordt nu uh, gepasseerd door het peloton. Sterker nog, het is alsof hij stilstaat. Want hij uh, blijft uh, zo ongeveer geparkeerd staan daar op die hele... Steile klim. Nee, die coach van de derde categorie ze zeiden al een Kouwberg, maar dan dubbel zo lang. Ik denk dat hij nog stijler is, hoor. Het is een rotting deze coach. We hebben nog één koploper, en dat is André Grifko. 13 seconden maar is de voorsprong op het peloton. 7 kilometer nog maar van de finish. Bart Voskamp, uh, hij weet dat hij eraan gaat. Is dit toch nog een soort moment van glorie? Want hij rijdt wel fantastisch, hè. Ja, maar als je zo vlak voor de finish zit... en je rijdt uh, voor alle kijkers van de wereld zo'n fantastische etappe... Dan, uh, dan gaat het peloton ook nog zijn best moeten doen om hem te pakken. Dan, uh, dan laat je je ook niet meer pakken totdat tot ze je op je achterwiel uh, hebben. Maar je weet je weet en je voelt als ja, je daar rijdt. Je weet, he, je weet. Je... Maar, ja, ja, zeker hier. Hij zit, hij zit tussen de mensenmassa door te rijden. wordt aangemoedigd, de adrenaline... Hartslag hoog, ja, dan blijf je gewoon geven tot, tot, tot ze je gepakt hebben. En, en als ze je dan pakken, hè, zak je dan altijd helemaal terug naar achteren? Gaat er dan ook iets in je hoofd van laat maar zitten? Of zie je ook nog ja, wel eens dat, dat ze dan nog redelijk goed finishen? Ik, uh, ik denk dat hij op moet passen dat hij straks niet omvalt als ze hem op het klimmetje tenminste pakken. En dan moet je inderdaad ook als je in het peloton zit oppassen dat je niet uh, tegen zo'n renner zijn stuur aanrijdt. Want ja. die, uh, die zwalkt ik misschien een beetje op de weg als ze hem op het klimmetje pakken tenminste. En wat valt je op aan de Rabo ploeg in die laatste kilometers? Nou ja, dat ze, ze, be ze bemoeien zich niet met de tempo maken. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Ze moeten zorgen. Dat ze, dat, ze, dat ze van voren blijven, dat als er wat gebeurt, gaten vallen. Uh, als, de pech, uh, als iemand pech heeft, dat ze kunnen ingrijpen. Dus ze moeten ook zeker geen initiatief nemen, maar gewoon alert mee. De groep is al wat kleiner, dus nervositeit, nervositeit zal iets minder zijn. Al. En de grote vraag aan onze mannen daar is weer. Hebben ze de bal ja hoor, ze hebben hem exact op het moment dat je overgeeft aan ons. Pakken ze hem. En dat betekent dat de laatst overgebleven man van de kopgroep, André Grifko, nu teruggepakt is door het peloton. Tempo wordt gemaakt door een man van Liquigas. Dat is Ivan Basso die daar gewoon het tempo voert. Hoe is het mogelijk? Voormalig winnaar van de Giro teruggekomen na die dopingschorsing. En die knecht nu gewoon voor Peter Sagan. Die doet het werk. Wie weet, misschien zit Vincenzo Nibali ook nog wel op het vinkentouw. En dan zijn ze boven daar op die klim en is het gewoon Basso die daar de punten pakt voor deze klim van de derde categorie. Maar daar is het hem niet op te doen. Hij wil het tempo hoog houden. Sagan zit daar nog gewoon bij hoor. Als ze niet echt te klimmen. Maar dit kan hij natuurlijk heel goed aan. Net als al die andere klassementsmannen die nog in dat peloton rijden. Met nog 6,4 kilometer te koersen. Zelfs de gele trui rijdt daar nog keurig. Fabian Cancelara voor Cadell Evans. Alejandro Valverde daar dan weer achter. Nee, alle grote mannen zitten bij elkaar. En die zullen het zometeen gaan Uitmaken. Misschien wel in de afdaling die nu volgt, op weg naar de slotklim. Die afdaling, een lastige toch, Joris? Een heel lastige afdaling. Het is een open vlakte eerst. En de wind rukt aan alle kanten aan de renners. De regen speelt een spelletje mee. Het is duister, het is donker, het is een sombere grijze dag in de Tour. En het zijn mooie omstandigheden voor echte koers. Het zouden omstandigheden kunnen zijn voor Philippe Gilbert. Maar die gaat ook niet meespelen onder dit zegen. Net als de eerder genoemde Thomas Voeckler Zij gaan geen rol spelen. Ik ben benieuwd hoe het is... Met met Wauke Mollema, een erkend daler. En hij kan dus heel goed voor in het peloton straks gaan beginnen aan die slotklim. 700 meter lang, zwaar, interessant om zometeen je vingers bij af te likken. Bart Voskamp hier in de studio Boulogne-sur-Mer ligt aan zee. Dus krijgen natuurlijk ook die zeewind er nog bij op het eind. Ja, dat kan meespelen. Kijk, als je al redelijk kapot zit dan, en je krijgt dan de zijwinter bij... dan kun je op de kant komen te zitten. Dus ja, je moet, je moet zeker heel erg alert blijven. Het is een, wel een brede, brede aankomst, het laatste stuk. Maar ze zullen ook zeker gaan demoreren. Mag ik nog een naam noemen? Sylvain Chavanel. Als hij als er nog bij zit, kan die ook dit doen of niet? Ja, die zal zeker nog wel een poging wagen, denk ik. Want die is, die is Frans kampioen geworden op dit parcours. En het is een, fra het is, het is, het is, ja, een Fransman die natuurlijk vol moraal zit. Want die reed al een hele goede prologe en die in vorm is. Dus die zal zeker wat gaan proberen. Voorspellende gaven heeft hij dat, Guillaume Lippen, Ja, Ik denk dat hij gewoon mee zit te kijken naar tv. Want het is inderdaad Sylvain Chavanel die met nog vijf kilometer te gaan probeert weg te springen. Twee jaar geleden, dat was zijn moment of glory. Toen pakte hij twee overwinningen, twee etappe overwinningen in de Tour de France. Toen pakte hij ook de gele trui. De Fransman die trouwens hier in Boulogne-sur-Mer uh, vorig jaar nog gewoon Frans kampioen werd. Uh, hij uh, kan het dus hier. Hij, uh, ja, dit gebied, dat ligt hem. Hij werd zelfs een aantal jaren geleden werd hij ook hier in Boulogne-sur-Mer.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 Hoi, hoor, hij krijgt wel de ruimte van het peloton in die afdaling. Want het lijkt net alsof ze er niet echt vol achteraan rijden. Hoewel je dat natuurlijk nooit kunt zeggen met zo'n gevaarlijke afdaling. Misschien denken ze toch een klein beetje nog aan wat er nog verder in deze Tour moet gebeuren. Ik zie daar een complete trein van BMC rijden. Omdat we weten dat Gilles niet goed is, weten we gewoon dat ze rijden voor Cadel Evans. Proberen hem veilig binnen die laatste drie kilometer te brengen. Want als er dan nog een valpartij is, dan uh, is hij geneutraliseerd. Dat betekent dat hij geen tijd achterstand. Chavanel heeft nog steeds een gaatje. Ik zag ook de gele trui van Cancelara daar nog in het peloton zitten. Chavanel alleen, Chavanel solo, op weg hier naar de finish. 3,2 kilometer nog. <tied> en keren. Amstel Gold Race achtig. Het is inderdaad net als die aanloop naar de Kouwberg, Als ze dan van de Dalen weg afkomen. En dan ook inderdaad moeten oppassen bij het binnenrijden van Valkenburg. Omdat het daar bochtig is. Omdat het daar lastig is. Dat zie je ook gebeuren hier aan het peloton. Chavanel kan het alleen natuurlijk. Chavanel ziet daar de wagen met Christian Prudhomme vlak voor zich rijden. Hij zag ook een agent die met een gele vlag stond te zwaaien. Van Dongen doe nou voorzichtig aan. Maar hij kent dit parcours. Misschien is dat wel eens een voordeel. Bijna rechtdoor op een rotonde. Het gaat nog maar net goed met Sylvain Chavanel. 2,3 kilometer nog te rijden. het seizoen won hij ook het nationaal kampioenschap tijdrijden en hij won uh, nog de driedaagse van de pannen Lieve Westra kan daar nog over meepraten want hij dacht dat hij hem al op zak had met de tijdrit nog in het verschiet hij dacht dat die Sylvain Chavanel wel even makkelijk zou kloppen maar dat was buiten de waard gerekend want Chavanel won gewoon uh, die wedstrijd en pakte daarmee de eindzegen in de driedaagse van de pannen ik zei het al 10 juli 2010 en 5 juli 2010 dat waren zijn grote momenten en als die dadelijk op de streep 7 seconden of meer voorsprong heeft op Fabian Cancellara. Dan pakt hij ook nog gewoon de gele trui over. Ben benieuwd wat er gebeurt. Bij Check hebben ze dat gemerkt. Daar zijn ze gewoon weer tempo aan het rijden. Het is Chris Horner die probeert het gaatje terug te brengen. Het gaatje kleiner te maken. De gele trui wordt verdedigd door Radio Shack, De gele trui wordt verdedigd door Fabian Cancellara. En het gaatje wordt kleiner hoor. We gaan op weg naar de finish hier. Op weg naar die laatste klim van 700 meter. Nog 500 meter. Dan zijn ze daar. Ik weet ook dat ik Wout Poel staan naar voren zie schuiven in dat peloton. Het is wat moeilijk te zien omdat het toch nog een compact blok is. Natuurlijk een uitgedund peloton. En Chavanel gaat hij het halen of gaat hij het niet halen? Hij heeft nog steeds een gaatje. Zit inmiddels in de laatste kilometer. De weg gaat langzaam omhoog en als hij straks die bocht doorkomt... ...ja dan gaat het echt steiler omhoog hoor. Kijk, we kunnen het zien. Dan is het toch ineens een behoorlijke klim. Daar komt hij dan aan het begin van de klim. En dan zie je de mond opengaan bij Sylvain Chavanel. Het publiek vindt het prachtig. Die ik denk dat hij nog gaat naar de overwinning. Maar ik denk dat hij het niet gaat halen hoor, Sylvain Chavanel. Ik denk dat hij geklopt is. En dan kijken we wat er gebeurt in het peloton. Daar wordt het tempo weer gemaakt. Marcus Burkert, daar op kop van het peloton. Hij probeert het heel hard door te trekken. Cancellara zit er ook nog goed bij. Peter Sagan zit er goed bij. En wie gaat daar weg? Is dat inderdaad Wout Bos, of is het iemand anders van Van Kanselij? Het is iemand anders van Van Kanselij die daar doortrekt. Oh.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 Voor Boaz Sonhagen. Dan hebben we de eerste twee gehad. Kijk ik verder nog. Is dat, uh, ja, wie komt daar dan nog over de streep. Het is inderdaad uh, Bouke Mollema, dacht ik, die daar ook nog goed bij zit. Die zit ook mee vooraan. Geesing komt daar over de streep. Die zitten er allemaal bij die mannen. Een chaotische finish hier. Oscar Freire zelfs, uh, die ook nog over de finish komt nu. Maar met een beetje achterstand. En dan vallen de gaatjes naar achteren. En dan zien we dat het uh, lastig voor wordt voor de renners om daar boven te komen. Wat een slagveld hier in die laatste paar kilometer. Hij dacht dat hij hier gewonnen had, Sylvain Chavanel, maar uiteindelijk kwam die tekort in de klim en Peter Sagan, het is de beste man als het op dit soort aankomsten aankomt, zijn tweede overwinning alweer in deze Tour de France. En over die overwinning gaan wij zo natuurlijk verder praten met Bart Voskamp, we gaan eerst even naar Wimbledon, Serena Williams tegen Kvitova, Marcelle Mesker. Ja, want we naderen de eindfase van de wedstrijd. Want het staat 6-3 en 6-5 voor Serena Williams. Ze heeft zojuist de service van Kvitova gebroken. En ze serveert nu dus voor de winst. En een plaats in de halve finale. Het staat 30 gelijk. Het was 30-0. Serena Williams 12 aces tot nu toe. En daar komt nummer 13. Ja, de bal wordt goed gegeven door de lijnrechter. En wat serveert ze toch goed? Dat is de slag die er echt in dit toernooi in de race houdt. 13e ace en daarmee komt Serena Williams op matchpoint. Petra Kvitova speelde een hele goede tweede set. Had kleine kansjes, maar ja, het lukte net niet. Wel veel strijd geleverd, veel felheid getoond. En ze verdedigt haar titel hier met ere. Maar ze redt het niet hoor tegen Serena Williams. Opnieuw een goede service van de Amerikaanse. Zij verslaat de titelverdedigster Petra Kvitova in twee sets. 6-3 en 7-5. Het was een mooie wedstrijd. Veel strijd, met name in die tweede set. Ze speelde sterk, beide vrouwen. Maar Serena Williams met haar 30 jaar de oudste kwartfinaliste. Zij bereikt de halve finale. En eh, ik moet nog maar zien wie haar hier gaat verslaan. Bart Voskamp, heel even, want we gaan zo naar de PVV perikelen... maar heel even kort, die Zakan, het is toch ongelooflijk wat hij nog doet. Hè? Ik bedoel, je mag favoriet zijn, je mag denken, et cetera. maar wat hij doet is toch ongelooflijk. Ja, natuurlijk, iedereen en ik dacht ook dat Zakan zou winnen... maar zoals hij wint, hij heeft nog tijd om in de sprint zoveel voor, heeft om een kruisje te slaan en nog skibewegingen te maken. Dus ja, die wint gewoon bijna op één been. En de rest, dat spartelt nog een beetje naar zijn wiel toe... en Hagen is ook geen misselijke, die kan dit ook heel goed. Maar die wordt gewoon dik geklopt. Hij is nu een, een belangrijke figuur in de tour. Ik hoorde Michael Bogart de afgelopen dagen zeggen: het is uiteindelijk niet een echte tourwinnaar voor de toekomst, die zaak. Daar is hij niet op gebouwd. Zie je dat ook zo? Nee, hij is, hij is iets te explosief denk ik om op hele, hele lange klimmen mee te kunnen. Maar ja goed, de, de wereld is wel eens vaker verbaasd. We hebben ook Charles Berle wel eens gehad die dit soort sprintjes won en later klimmer werd. Maar uh, ik verwacht dat dit zijn specialiteit zal blijven. Hij kan een goede tijdrit rijden, hij kan bergop uh, sprinten. Dus hij is wel heel around, maar de, de Tourwinner zie ik niet zitten. We keren nog even terug naar Gio Lippens daar, want die ziet natuurlijk ook nog allerlei mensen. Wat een winnaar trouwens hè Gio? Ja, geweldig hoor. Hij is een superjongen. Ik zei het uh, bij de eerste overwinning in Sarain al. Hij is de jongste sinds Lance Armstrong die een toeretappe pakt. En hij doet het gewoon weer, Peter Sagan. En dan ook nog gewoon eens dus een keer zijn tweede toeretappe vlak daarna. Voor Edvald Boas van Hagen. Peter Felits, dat was de man op de derde plaats van Quickstep. Dan Fabian knap hoor in die gele truit. Die houdt hij dus gewoon. Dan Michael Albassini van uh, Orica Green Edge natuurlijk. Hij uh, zat er ook bij. Trachter, Nicolas Roach, Samuel Sanchez toch nog naar dat materiaalprobleem. Op de negende plaats eerste Nederlander Bouke Mollema. Toch knap. Nibali, tiende. Kijk ik verder naar beneden en zie ik Wout Poel zie ik daar nog staan op de twaalfde plek. En ook Robert Geesing kwam daar zonder kleerscheuren boven, dacht ik zo. Maar ik zie toch wel tijdverschillen hoor. Sagan een, een seconde vooropbouwers van Hagen en Velits. En dan valt er weer een gat bij de nummer veertien bij kiezer Rolowski. Die komt op acht seconden binnen. Dus dat betekent wel dat die mannen die erachter zaten wat achterstand opliepen. Onder andere dus uh, Dennis Menchoff. Die was nog betrokken bij een valpartijtje in die klim. En uh, ik meen daar ook een renner van uh, vakantie Soleil bij gezien te hebben. Wout Puls, of uh, die kwam in ieder geval Wout Puls bij de eerste twaalf binnen. Dus hij had maar één seconde achterstand. Maar ik meen dat Rob Ruig ook nog met een lichte achterstand binnenkwam. Hij is dus inmiddels ook binnen. Inmiddels is de klok 4 minuten en 30 seconden verder. En wachten wij nog steeds op renners... want het is echt een slagveld geweest. De renners uh, staan uit te puffen die al binnen zijn. Geolibus kan ook even een paar minuten uitpuffen. geeft uh, Geeft onze gelegenheid om naar Den Haag. Te gaan, want Geert Wilders die stond vandaag op met het idee... ik ga mijn verkiezingsprogramma lanceren en krijg natuurlijk publiciteit. Nou, die publiciteit die kwam er heel anders alleen dan hij had verwacht. Want tijdens zijn persconferentie melden de PVV-kamerleden... Hernandez en Kortehoeven zich namelijk met het bericht... per direct uit de fractie te stappen. Wat volgde was een ongekend politiek theater. Hoewel Joost Vullings in Den Haag... je hebt natuurlijk heel wat meegemaakt de afgelopen jaren... Vandaag was weer zo'n dag. Hoe ging, dat, hoe ging dat precies tijdens die persconferentie? Ja, er kwam dus een, een, een tweet van, van Hernandez. Die zei, ik stap samen met Wim Korterhoeven uit de fractie. Er was een tweet gericht aan Geert Wilders. Maar ja, die stond daar zijn verkiezingsprogramma toe te lichten. Van we stappen uit de EU en we willen een referendum over. En nou, gewoon het, het verhaal van Wilders. Maar ja, Wilders kan dan niet op zijn telefoon kijken. Dus die heeft die tweet niet kunnen lezen. Maar dat ging natuurlijk die zaal rond. En die mannen zeiden al tegen journalisten. Nou, blijf nog maar even, want wij komen ook nog met een verklaring. En dat zaaltje was is gehuurd door Geert uh, Wilders vol met campagnemateriaal. En toen hij de zaal verliet, namen de twee heren het podium. Uh, en hebben daar nou, misschien wel anderhalf uur een, een soort persconferentie gegeven. Uh, en dus gezegd, we stappen op, maar ook alle frustraties kwamen eruit. En ze klapten volledig uit de school. Maar als op een gegeven moment dat glas in één keer volgestort wordt... en vervolgens komt er nog eens even een emmer in. Het, het houdt een keer op. Kijk, het is niet mijn bedoeling om, om, om een partij op te blazen. Uh, um, alle geluk gewenst. Maar ik, ik, ik kan het niet meer. Ik kan dit niet meer verkopen. En Henk en Ingrid? Geert Wilders weet niet eens wie dat zijn. Geert leeft in een totaal isolement... en is niet eens bereikbaar voor zijn eigen kamerleden. Laat staan voor Henk en Ingrid. Alleen als hij zelf iets nodig heeft... dan moet je als kamerlid alles uit je handen laten vallen... en op stel en sprong in zijn vesting verschijnen. Een beveiligde kamer op een beveiligde gang met bewakers voor de deur... Geert is de feeling met de maatschappij compleet kwijtgeraakt... en is totaal vervreemd van de werkelijkheid. En ook ik heb op veel mailtjes en vergaderverzoeken... helemaal niets van Wilders gehoord. Het is een systeem. En er zijn nog diepere lagen. De PVV huldigt de vrijheid van meningsuiting. De partij wil zelfs een soort First Amendment... in de Nederlandse grondwet laten opnemen. Maar binnen de partij geldt vrijheid van meningsuiting... alleen uitsluitend voor Geert Wilders en de leden van het politiebureau. Met deze beslissing... Kan ik in de spiegel blijven kijken? Met deze beslissing heb ik mezelf vrijgevochten. Na twee jaar kamerlidmaatschap bij de Pvv zeg ik: als Pvv kamerlid ben je alleen maar stemvee. Ja, dat waren toch wel. Zo. Ja, dat waren zeer, twee zeer geleur, teleurgestelde zielen, uh, gekwetst. Uh, ja, uh, ze geloven niet meer in de inhoud, niet meer in de leider en ja zijn we opgestapt. En dan heeft Hiro Brinkman het uh, nog netjes gehouden achteraf... als je dit allemaal hoort, Joost. Ja, de... was dat was dan zeker een verschil. Die heeft nog wel een boek aangekondigd. Maar uh, uh, ja, dit, dit, uh, ze trokken echt de beerput open. En hoe reageerde Wilders daar vervolgens op? Nou, die werd daar tijdens de persconferentie nog even mee geconfronteerd. Want dat zoemde natuurlijk al rond. En, en toen zei hij van, nou ja, ik weet van niks. Uh, maar later uh, sloeg hij terug. Uh, en toen zei hij het volgende. Nou ja, weet u, ik denk dat het te maken heeft met het feit... dat wij aanstaande vrijdag... In ieder geval intern bekendmaken wie wel of niet op de lijst terugkomt. Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. En welke plek men krijgt als men erop terugkomt. En ik denk dat beide heren daarop hebben geanticipeerd. Dat ze het vermoeden hadden dat dat voor hun wel eens slecht zou kunnen uitpakken. En dat ze toen de, ja, de vlucht naar voren hebben genomen. Ik kan geen andere reden voorstellen dan dat ze anticiperend op de nieuwe kandidatenlijst deze actie hebben ondernomen. Maar goed, duidelijk is wel, de twee heren wisten en weten hun plek... nog niet uh, op de lijst, dus uh, wat dat betreft... Uh dat zou een rol gespeeld kunnen hebben, maar het is toch wel duidelijk dat ze gewoon echt gefrustreerd zijn, zich niet serieus genomen voelen door Geert Wilders, niet het idee hebben dat ze hun verhaal kwijt kunnen, dat er naar hun geluisterd wordt. Dus wat dat betreft is er wel meer aan de hand dan twee mensen die het idee hebben dat ze laag op de lijst komen. En dan hebben we natuurlijk na de zomerverkiezingen op 12 september. Hoe staan de andere partijen erbij? Hoe, hoe kijken die hier naar? Ja, nou ja, kijk, iedere partij heeft wel eens periodes waarin het rommelt en de, de ellende op je afkomt. Dus het is een goed haags gebruik om in ieder geval niet met de microfoon aan daarop te reageren en, en zeggen op het graf te dansen van een andere partij. Maar natuurlijk de vraag is wel van ja, we staan vlak voor een campagne en kan dit de campagne van Wilders schaden? Nou, en dan zeggen de meeste mensen nou, kijk, over twee maanden zijn, zijn er pas verkiezingen en dan zijn veel mensen dit alweer vergeten. Je ziet wel vaker dat als er wat gerommel is in de PVV van Wilders, dat ze een korte dip in de peilingen hebben, maar daarna weer snel herstellen. Dus het idee hier is niet dat Wilders hier, uh, nou dat hiermee zijn campagne zomaar zeggen, verloren is. Dus en kijkt het aan, maar niemand is van plan. Uh vroeg te juichen, want uh, nou, Geert Wilders is wel uh, uh, teruggekomen uit gekkere situaties. Zoals iemand zei, bij een normale partij zijn dit soort tavereden dodelijk... maar Geert Wilders overleeft dit soort dingen wel heel vaak. Joost Vullings, dankjewel. En uh, na dit gesprek over de PVV gaan wij eens even naar het nieuwsblok van Alles 60. Zijn we natuurlijk weer bij u terug. Kijken we terug op die prachtige overwinning van Peter Zaken. Zijn tweede etappe overwinning al in de pas derde etappe van de Tour de France. Serena Williams die doorging op Wimbledon. Kijken naar een uh, mysterieuze ziekte. In Cambodja, maar eerst gaan wij naar het nieuwsblok van half zes. Is dit het moment? Dit is het moment! Wat een prachtige etappe naar Boon en dan het hotel, de luxe lunch met wijnproeverij, Ho la la! Ja, een demarage richting Andoues. Hoe loopt dit af? Op de Champs-Élysées, Parijs natuurlijk.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 Het is niet duidelijk of de medewerkers of hier ze zelf het geld hebben aangenomen. Vorig jaar waren er meer meldingen over kindermishandeling. In het jaarverslag van het advies- en meldpunt kindermishandeling... staat dat het er zo'n 66.000 meldingen waren. 6% meer dan in 2010. En de stijging komt voor een deel doordat er sneller aan de bel wordt getrokken... door bijvoorbeeld huisartsen of docenten. Bij de Britse bank Barclays is dus opnieuw een topman opgestapt. Het is Jerry Delmiché die de dagelijkse leiding heeft bij de bank. Het is de derde topman in twee dagen die vertrekt bij de bank waar een schandaal aan de gang is.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 Mooi zomerweer hadden we vandaag. Inmiddels is de bewolking aan het toenemen. In het zuidwesten van het land kan vanavond een enkele bui ontstaan, maar verder blijft het droog. Het blijft vandaag ook, vanavond ook lang warm. De temperatuur is nu zo'n 20 tot 25 graden. En uh, vannacht houden we veel bewolking, vooral in het westen van het land. De temperatuur blijft hoog, 17 graden aan zee, tot een graad of 13 uiteindelijk in het oosten van het land. Morgen is het broeierig warm. De temperatuur stijgt na 23 graden in het noordwesten... tot 27 in het oosten en zuidoosten. Ochtends is er vrij veel bewolking. In de middag klaat het op, maar ook ontstaan er dan stevige buien. En daarbij kan ook onweer voorkomen. De wind waait morgen uit het zuidoosten. Is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En na morgen blijft het warm. Donderdag en vrijdag is het 22 tot 26 graden. Wel is er elke dag kans op forse regen- en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie, 23 files, alles bij elkaar, 78 kilometer, nog steeds geen bijzonderheden. De langste files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Brugge 6 kilometer. Ook 6 kilometer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. En nog iets langer is de file op de A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Bildhoven, 7 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Zo direct hoort u alles over een mysterieuze, dodelijke ziekte in Cambodja. U hoort ook de klaaglijn, die is door de Tour Finish ietsje opgeschoven. Maar we gaan nu eerst terug naar Frankrijk. Gio Lippens, uh, is alles een beetje binnen? Ja, zo'n beetje wel hoor, hoewel de klok nog steeds doorloopt. En uh, volgens mij is de bezemwagen nog steeds niet... Oh, ja, die staat hier net voor mijn neus. Die is dus, uh, dus net binnengekomen en die kwam binnen achter Marcel Kittel... die daar samen met Albert Timmer en Roy Curvers, twee van zijn ploegenoten over de streep kwam. Hij is dus niet goed, hij is ziek, is uh, leeggelopen afgelopen nacht en gistermiddag. En uh, ja, dat uh, betekent gewoon dat je heel vervelend op die fiets zit. Maar goed, het is een sprinter. Hem hadden we ook niet echt verwacht hier in deze finale. Finale waarin uh, Peter Sagan in ieder geval uh, de allerbeste was. We hebben dat uh, zojuist al uh, vermeld. Hij won uh, ja, die tumultueuze aankomst berg op hier in uh, deze finishplaats in Boulogne, Surmer, voor Boas van haken en Velitz. De beste Nederlander Bouke Mollema. Negende plek. Wout Pols ook goed hoor. Ook op één seconde van Sagan op de 11e plek. Ga ik wat verder naar beneden. Daar zie ik Robert Geesink staan. Geesink, 8 seconden verlies. Samen met Schlek, Valverde, Van den Broek, Kruiswijk, Basso. Dat zijn toch een beetje de mannen die daar ook uh, zitten. En die allemaal meedoen voor het klassement. En uh, ik denk dat ze allemaal toch uh, dezelfde tijd hebben gekregen. Als uh, de eerste achtervolger van Zagan. Want uh, we zien in het klassement bijvoorbeeld dat Bradley Wiggins. die hier op de streep op 47 seconden aankwam. dat hij geen tijdverlies heeft gekregen in het klassement. Zal allemaal te maken hebben gehad met die val. ...in de slotfase binnen de drie kilometer dus. En dat betekent dat er in het klassement weinig is veranderd. Eén ding is wel veranderd. Bauke Mollema is opgeklommen. Die staat nu tiende in het algemeen klassement... ...op 21 seconden van Fabian Cancelara. Cancelara dus bovenaan. Dan 7 seconden erachter Wiggins en Chavanel... ...de man die het zo dapper probeerde hier in de finale. Vierde die jonge TJ van Garderen, ex Rabobank Continentals. Tegenwoordig rijdt hij voor BMC. Dan Boasson, Evans, Nibali, Hesjedal, Kleuden. Een mooi rijtje hoor, met Mollema daarbij. Geesink die staat daar in ieder geval nog wat achter. Maar die heeft dus ook geen schade opgelopen hier. Althans niet qua tijd, denk ik, voor het algemeen klassement. Omdat hij ook redelijk mee vooraan finishte. Toch uh, sprak Sebastian Timmerman hem zojuist. En die zag toch wel een beetje schade bij Geesink. Beetje bloed op de linkerknie bij Robert Geesink. Wat is er gebeurd? Nou, eigenlijk niks. er ja, gebeurde heel veel, maar... Uh... Als ik dat zo zie, moet er toch iets gebeurd zijn? Ja, nou, ik was de laatste en ik raakte alleen nog even... Min of meer, ik knielde zo een beetje nog als laatste erbij. Maar uh, ja, het ging uh, iets naar beneden, ging zo snel. En ik remde volle bak, maar uh, ik kon niet meer hard genoeg remmen. Ja, dat is misschien een beetje een rare vraag, maar welke volpartij was dat? Want er waren er nog wel een paar vandaag. Ja, volgens mij was dit de, la of de laatste, de, laatste ik, nee, nee, de voorlaatste die ik gezien heb. Op de laatste kilometer vielen ze nog een keer daar uh, links. En, uh, maar daar kon ik goed omheen, omheen komen. Maar uh, ja, nee, ik heb eigenlijk voor de rest geen enkel tegen gezien. Dus dat is denk ik altijd een goed teken. Dan dus zit je er tenminste voor. We hadden toch eentje volgens mij op rij 3. Zo'n beetje was 2, 3. Ja, dat was ik dus. Of ja, dat was ik niet. Ja, ik was de laatste die erbij bij kwam liggen. Maar uh, ja, ik denk de dag goed doorgekomen. Dus uh, Bouken zat helemaal van voor. Maar ik zat in die sprint uh, wat moeilijk geplaatst. Maar uh, het ging eigenlijk goed voor de rest. Ja, we, zaten allemaal, uh, we kwamen goed van, uh, van, uh, van achter. konden goed opschuiven het laatste stukje nog. En uh, is gelukkig uh, droog gebleven, want dat is... Uh... Oh, ja, Nog misschien... even richting de Luifel een beetje, want het is gaan regenen uh, bij ja, de finish. Goed. Het was een soort mini Gold Race lekker het wel, hè, de finale. Draaien, keren op en af? Ja, ja dat wel. Maar, uh, maar uiteindelijk uh, denk ik dat het goed verliep. Ik denk dat het allemaal uh, goed voren zaten met Steven Bouke en ik. En uh, ja, wat ik al zeg, de dag uh, ja, goed doorgekomen. Het is moeilijk op zo'n dag als vandaag met die nervositeit om goed voorin te blijven. Ja, het is constant, constant werken en constant knokken om, de, om er voorin bij te blijven, dat is sowieso. Maar dat is, ja, dat is het tour, dat hebben we vaker gezien. Dus uh, nee, ja, dat uh, hoort er een beetje bij, hè. Je maakt een ontspannen indruk, je bent toch weer helemaal hersteld? Ja, nee, ik voel me ook goed. Ik voelde me vandaag ook, ook goed. Alleen, uh, ja, mijn fiets was iets, uh, na die val iets... Uh, de stuur en ik kon geen fiets meer wisselen. Dus ja, uh, dus, uiteindelijk zit je dan in het laatste. Zit je niet echt meer lekker, uh, lekker te wringen als je stuur linksaf staat. Maar uh, nou, ja, het ging, uh, uiteindelijk is allemaal goed gekomen. Dankjewel. Als je stuur linksaf slaat, dat is ook wel een mooie, Robbe over. Uh, ik wil heel even naar Wikins. Tuurlijk geen tijdverlies, want het gebeurt in het slot. Maar het geeft wel aan dat hij niet helemaal mee vooraan zat. Of, of, of is dat het niet? Nou, zat gewoon op een pechplaats? Ik, ik zou de herhaling nog even moeten kijken. Maar volgens mij was het een beetje een pechplaats. Het was niet, niet uh, hij sprintte niet mee voor de eerste tien. Zat hij weliswaar niet, maar volgens mij zaten die allemaal nog wel redelijk vooraan. Maar ik mag hier geen enkele conclusie nee. aan verbinden over de vorm nee, van Brave. Volgens mij niet. Ik zie hem de hele tijd heel behoorlijk goed van voren. Hij wordt door de Rodgers. Uh wordt hij ook heel goed van voren gehouden. En volgens mij is er niet zoveel in de hand. Het doet mij wel goed dat ik Geestink zo vrolijk hoor. Kijk, hij heeft zijn knie kapot, maar hij kan toch lachen. Dus je merkt er valt een enorme last van hem af. Elke dag zijn ze een stukje verder. We zien Mollema zien we schuiven naar plek 10. Dus elke dag is er een stukje winst behaald. En bedoel je dan dat je blij bent dat hij lacht... dat hij mentaal kennelijk sterker is dan in het verleden... dat hij lacht om een kapotte knie? Ja, natuurlijk. Kijk, Hij had in het verleden natuurlijk al vrij snel wat tegengekomen. En dan, uh, ja, dan, dan wordt je zaggereinigd van, dat is logisch. En nu heeft hij wat kleine tegenslag, uh, zonder erg, uh, zeg maar, zoals we in België zeggen. En dan, dan zie je dat die jongen vrolijk is. En dat geeft ook weer goede moraal voor de komende dagen. Het geluk zit er mee. En uh, ja, als ze dat kunnen vasthouden, dan, uh, dan uh, gaan ze steeds een paar man uh, kwijtspelen. Die toch elke keer wel wat tijd verliezen. En hun kunnen elke keer een stukje opschuiven. Nee, heb je het idee dat, dat hij binnen Rabo dan beter uh, begeleid wordt? Nou, ik denk ook dat het een samenloop van omstandigheden is. En misschien heeft hij voor zichzelf de druk niet zo hoog gelegd, omdat het toch uh, altijd tegen hem is gaan werken. Hij heeft natuurlijk ook gezegd: van, Nou, ik kijk wel, ik ga ervan genieten. En dan, voor sommigen is dat misschien een verkeerde instelling. En dat is het ook natuurlijk wel. Als je een topsporter bent, dan moet je presteren. Maar, maar, maar is die hem, druk weg? Voor, voor hem is dat misschien wel een hele kleine uitweg om die druk uh, weg te halen. Het zijn een paar dagen onderweg, Bart. We kunnen stellen dat iedereen die hoopt op een hoog klassement... natuurlijk, we hebben al uitvallers gezien... maar eigenlijk iedereen die een beetje hoopt, die, die is er nog. Er is eigenlijk nog niet mensen die echt grote schade hebben opgelopen. Hè? Nee, van de absolute toppers toch niet. Uh, maar het Tourkara lopen, hè? We hebben natuurlijk Föcler uh, in het verleden ook wel eens gehad... die vanuit een vreemde positie zich in één keer in het de, in de, in de klassement uh, is gaan rijden. Nou ja, wie weet... Uh, wie weet Westra die verliest elke keer wat tijd. Ik zit toch elke keer een beetje naar hem te kijken, want ik vind het een geweldig mooie renner met een groot wielerhart. Dus ik, uh, ja, hij heeft wat pech. Hij verliest elke keer wat tijd. En ik hoop dat zo'n renner bijvoorbeeld straks nog een keer in één keer weer terugkeert in het klassement. Nou zei er ook iemand uh, die Cancelara met zoveel tijdritkilometers in deze Tour... Misschien dat. Die wel stiekem. Spartacus kan ook klimmen, zei iemand. een beetje. Je bent in het echt hoge weg. We gaan het toch niet meemaken, hè? Hij ja, zou het zelf wel graag willen, denk ik. En uh, Natuurlijk houdt hij het wel lang vol. Maar deze man loopt zo lang mee dat je weet wat hij wel en niet kan. En hij kan vreselijk goed tijd rijden. Eigenlijk kan hij ook nog best wel goed sprinten. Want dan zit hij ook nog eens een keer van voren als hij durft en als hij gemotiveerd is. Maar Wiggins is, die doet natuurlijk heel weinig onder voor Kanselaar. En die is veel beter bergop. Dus die gaat, die gaat hem zeker niet kloppen. Zeg, morgen. Vandaag hadden we vlakke etappen met een leuk spannend einde. Heuvel op, heuvel af. Wat hebben ze morgen bedacht om het een beetje aantrekkelijk te maken? Voor nou ons? ja, aantrekkelijk kan het worden omdat ze een heel stuk langs de kust rijden. En ik weet niet wat de weersvoorspellingen zijn. Maar dat zou even in de gaten moeten houden. Want dan heb je natuurlijk wat kans op wind. Dat, dat hoop ik dan weer. Je wilt toch als kijker een beetje spanning in die wedstrijd hebben. Voor de renners is het niet zo leuk. Want dat betekent dat je elke dag vol aan de bak moet. En dat vreet ook aan je energie mentaal uh, en lichamelijk. Maar uiteindelijk uh, is het, is het een, een vlakke finish. Dus uh, nou ja, dan kun je het rijtje van de sprinters wel weer gaan maken. Morgen gaan de sprintploegen weer proberen. Want er zijn niet zo heel veel kansen. Die zitten vooral in deze eerste dagen van de Tour. Hè? Daarna moet je ook altijd maar weer kijken hoe iedereen uit de eerste bergweek komt. Hè? Precies. Je mag geen, geen dag voorbij laten gaan. Want uh, kijk, als je de bergritten eraf haalt, de tijdritten eraf haalt. Dan, uh, dan blijven er ook niet zoveel over. En dan moet je elke dag moet je er gewoon zien te staan. Dan mag je geen sprint missen. En jij staat er ook iedere dag bij ons, Bart Voskamp. Dank en uh, we zien jou in ieder geval morgen weer. Morgen Bart. We gaan met iets heel anders verder. Want door een mysterieuze dodelijke ziekte zijn in Cambodja al zeker 60 kinderen jonger dan 7 jaar gestorven. De meeste kinderen stierven binnen 24 uur na opname in het ziekenhuis. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die dit bekend maakt, gaat Cambodja ook helpen bij het onderzoek naar deze ziekte. Ik ga erover praten met correspondent Michel Maas. Michel, wat, wat zijn de symptomen waarmee die kinderen worden opgenomen in het ziekenhuis? Nou ja, het begint met koorts, maar ze krijgen last van ademnood. En, en het beangstigende is inderdaad, je zei het al, uh, hoe snel deze ziekte zich ontwikkelt. En de, de meeste kinderen die sterven binnen 24 uur nadat ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. En de kans is dus groot dat er een hele hoop meer kinderen zijn gestorven... die gewoon het ziekenhuis niet eens hebben gehaald. En die dus ook door de WHO niet zijn uh, uh, gesignaleerd. Dus uh, ja, en het beangstigende, en nog meer beangstigende is dat ze bloedonderzoek hebben gegeven... Gedaan en dat ze in het bloed van de slachtoffers helemaal geen aanwijzingen hebben kunnen vinden van welke ziekte dan ook. En is er enig idee hoe lang dit al speelt en ook over de eventuele besmettelijkheid? Is het een keten in, in één omgeving of komt het op meerdere plekken voor? Nou, het komt op twee plaatsen voor, dus het uh, zou kunnen zijn dat het besmettelijk is, maar uh, daarover is nog echt helemaal niks bekend. Het is te mysterieus deze ziekte. Het duurt nu drie maanden, dat wil zeggen dat ze drie maanden uh, weten van deze ziekte. Uh, wat er daarvoor is gebeurd, uh, dat is totaal niet bekend. Misschien zijn er veel meer slachtoffers geweest, ik zei het al. Maar zijn die gewoon in het ziekenhuis genoteerd als uh, gestorven aan een andere ziekte. En dus het is, nu, uh, het is nieuw, ze weten nu dat het bestaat. En uh, nu kunnen ze gaan kijken waar het vandaan komt en uh, uh, hoe je er vanaf komt. En is het wel helder dat het alleen jonge kinderen betreft? Of zijn het ook uh, ouderen uh, bij wie dit geconstateerd is? Nee, tot nu toe zijn het alleen kinderen. En de meeste kinderen waren ook jonger dan drie jaar. Dus het zijn echt kleine kinderen die vooral het slachtoffer worden van deze ziekte. En de WHO heeft nu gezegd hulp te gaan bieden. Ik neem aan dat die met allerlei onderzoekers en nou ja, alles uh, uit gaan rukken... om te kijken hoe ze hierbij kunnen helpen. Ja, dat is het enige wat ze kunnen doen. Is uh, onderzoek doen en uh, kennis leveren. En dan proberen om de ziekenhuizen een beetje te helpen bij... Uh, bij de opvang van de patiënten. Maar uh, nou ja, veel, veel te doen is er niet in Cambodja... want de ziekenhuizen zijn heel erg slecht... en uh, er zijn ontzettend veel uh, ziektes die daar uh, rond waren... onder andere tuberculose en zelfs de mazelen... waar veel mensen aan sterven. En dat komt doordat mensen ondervoed zijn en heel arm... en uh, ja, slecht behandeld worden door, uh, doordat er geen medicijnen zijn. Ik dank jou voor je toelichting, Michel Maas. En over een klein uur is het weer tijd voor Aan de Lijn bij ons... bij de Radio 1 Sportzomer. U kunt dan meepraten over een stelling over het nieuws. En vandaag luidt die stelling... de PVV is een sterk geleide partij. Marcel Hernandez en Wim Kortehoeven die stapten vandaag uit de PVV. Ze zitten vol kritiek... Op hun leider, hij doet het niet goed, zeggen ze. En daarom is de, de stelling, we draaien hem een beetje om. De PVV is een sterk geleide partij. U kunt bellen met ons gratis nummer 0800-1121. En misschien praat u dan straks mee met ons over de stelling. Over een klein uurtje, tien over half zeven gaan we dat doen. En er is uh, nog meer gebeld door de luisteraars. Ja, en uh, dat hebben we allemaal weer een beetje versabeld. Uh, wat u allemaal aan vragen en klagen te doen had vanmiddag. In het gesprek met het Hek. Tom van Hek, goedemiddag. Meneer het Hek, het is een schande. Wat? Taken Takema, de strafkoorden specialist, gaat voor de buis. Ja, pissen. Gaat kijken. Taken Takema, die ja. kunnen wij niet missen. U zei toen we getrekken hun te laten over de streep. Ik wil nu dat we Takema over de streep halen. Nou, die actie ga ik niet ondersteunen van nu. Mag ik wat zeggen nu? Ja, u mag wat zeggen nu. Ja. Goedemiddag trouwens. Tof ja, goedemiddag. En die willen mijn veenhuizen. Dat vind ik fantastisch. Uh, iemand. Zo normaal ja. en zo leuk. Ik heb er nog nooit gehoord. Is dat nieuw? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Met, zegt Dulland wel, spreekt u? Ja, zeg het maar, zeg het maar. Nou, ik heb hem iets wonderlijks geconstateerd. Als u een gast bedankt in de, in de uitzending. Wat gebeurt er dan allemaal? Nou, dan zegt u. Ik ga u bedanken. Ik ga u bedanken, zeg ik dat altijd? Oplet. Ja. Valt het me steeds meer op? Nou, dan moet ik eens wat anders verzinnen, want dat is niet goed. Dat, uh, nou ja, het mag wel, maar nou, uh, ja. dan denk ik, wanneer zal hij het gaan doen? Maar ja. hij doet het op dat moment al. Nou, we gaan, we gaan erop letten. Ik ga het nooit meer zeggen. Ik ga u trouwens wel bedanken voor het bellen. Tom van het hek, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ineke. Ja, Ineke. Uh, ik zou het ontzettend graag fijn vinden als je ophoudt met uh, alles, je hele lange leeftijd praten aan één stuk zonder adem te halen en even de tijd te nemen om... Uh... Nee, dat hoor ik vaker, maar ik haal adem hoor, want anders zou ik het niet halen. Ja, precies, maar als een zin afgelopen is... Moet je even dan... ademhalen. Dan gaat het gewoon door. Ja. ja, ja, dat klopt. En dat is ontzettend irritant. Nou, dan gaan we dan een beetje wijzigen. Ja, dan, uh... en dan gaat het... Zo, ja. <sus> so, ademhalen en dan denk ik van man, doe nou eens gewoon. Nou, ja, we gaan... ja, het is mijn gewoonte, maar ik ga hem een beetje wijzigen, want... Uh... Ik, ik zit nu al te oefenen, merkt u het? Ik spreek nu al in kleine stukjes. Ja, ja de punten en de spaties die moeten eventjes rusten. Tom, met jou, goedemiddag. Goedemiddag. Ik moet mijn goed ten opzichte van de PVV bijstellen. Want? Maar ik dacht al altijd dat de PVV recht was, maar zijn gewoon communisten. Dag Tom, ik wil even klagen over de PVV. Over de PVV? Het gaat helemaal fout met Geert Wilders. Ja, ja. Hij had eerst een fractie van 25 leden. Ja. En nu is Brinkman weg, Korte hoeve is weg en Hernandes gaat weg. En ja. Weet je wat er overblijft? Hé. Hey. Een fractie van een seconde. Dank je wel, Frank. Dag, Tom. Hoi. Hij is best leuk hoor. Jackie Wilson met I get the sweetest feelings. Maar we hebben belangrijke zaken te doen. Het mediaoverzicht. We hebben even rustig adem gehaald en kijken nu naar de kranten. Die pakken groot uit met het vertrek van de twee PVV-kamerleden Hernandez en Kortenhoeven. NRC Handelsblad meent dat de PVV alsnog terechtkomt... in de LPF-achtige toestanden die Geert Wilders wilde voorkomen. Voor NRC markeert de stap die de twee hebben gezet... eens te meer dat Wilders met de PVV tegen de grenzen van zijn mogelijkheden zit... om interne spanningen te onderdrukken, hanteert hij een strak regime. Nu zetelverlies niet langer is uitgesloten... vrezen Kamerleden voor hun carrière, schrijft de krant. In die onzekere situatie komen spanningen naar buiten die al langer sluimerden. De Telegraaf heeft de reactie van Geert Wilders prominent op de website gezet. Wilders zegt onder meer... Ik heb nog nooit zoveel messen in mijn rug gehad als vandaag... maar ik laat me niet gek maken en ga ook niet terugslaan. En deze houding bevalt zijn aanhang... want kiezers steken hem op de site van de krant een hart onder de riem... onder wie iemand uit Lutjebroek die schrijft... De Kamerleden mogen je niet, maar het Nederlandse volk gaat zeker op jou stemmen. En Anoniem uit Heerlen schrijft, Geert, go for it, ik blijf je steunen. Volgens het Financiële Dagblad is de ergste nachtmerrie van Wilders uitgekomen. Tweeënhalve maand voor de verkiezingen is er heibel in de PVV-fractie. Die, die krant vindt vooral de blik die de twee Kamerleden geven in de fractie... en de rol van Wilders van groot belang. De Volkskrant heeft nog even bij Brinkman bij Hero Brinkman geïnformeerd of de twee kamerleden zich al hebben gemeld bij zijn partij Democratisch Politiek Keerpunt. Brinkman wilde daar volgens de krant niks over zeggen. En columnist Jellebrand Costiers uh, twittert over het opstappen van de PVV'ers. "Oh jongens, wat een feest. Kortenhoeve is bezig aan boek over de kwestie. Hernandez niet die zegt: ik kan niet zo goed schrijven." Mirjam van der Haven verwijst nog even naar het partijprogramma van de PVV... dat toch een beetje ondergesneeuwd dreigt te raken vandaag. Ze twittert, het staat op pagina 27 van het verkiezingsprogramma... minder Tweede Kamerleden. Wat een daadkracht. Het parool noemt het vertrek van de twee PVV'ers een vlucht uit de fractie... maar het nieuws kwam voor de krant te laat om er een groot verhaal aan te wijden. De krant maakt slechts melding van het Twitterverkeer van de Kamerleden... en een korte reactie van Wilders. En dan nog wat andere kwesties uit de kranten. Het Parool schrijft dat het EK Atletiek, dat in 2016 in Amsterdam wordt gehouden, de gemeente veel meer kost dan verwacht. Zo'n anderhalf miljoen euro, omdat de bijdrage van de provincie lager uitvalt. Van de gemeenteraad mag Amsterdam het EK Atletiek organiseren als de kosten binnen de perken blijven. Amsterdam zou maximaal 4,25 miljoen euro betalen, de helft van de begroting. Nu andere subsidiegevers afhaken, komt er een groter bedrag voor rekening van de hoofdstad. Nederland blijft de afschaffing van de slavernij herdenken... hoewel de subsidie aan het instituut dat die herdenking organiseert wordt stopgezet. En er zijn handelsblad bericht over de toezegging van staatssecretaris Zelstra. Want volgend jaar is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. Elk jaar is er een herdenking in het Oosterpark in Amsterdam. En Zelstra heeft de Tweede Kamer toegezegd... dat hij met Amsterdam gaat overleggen hoe dat nu verder moet. Tot zover het mediaoverzicht. Wij blikken even vooruit op het volgende uur van de Radio 1 Sportzomer. we gaan kijken hoe de beurs reageert op het uh, Britse renteschandaal... bij de bank Barclays en wellicht ook bij andere banken. Wimbledon? Ja, we volgen de partij de Duitse Duitse onder onsje tussen Lissiki en Kerber op Wimbledon. En dan nog pikant nieuws uit Frankrijk. Want er is een huiszoeking verricht bij Nicolas Sarkozy. Voormalige president. We gaan straks horen hoe dat zit. Tot zo!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 Dit is Radio 1.